That's just the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 De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal is gisteren gemiddeld door bijna 4,2 miljoen mensen bekeken. Blijkt uit de cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Bijna 900.000 mensen hebben de NOS-site bezocht om de livestream van de wedstrijd tegen Denemarken te kijken. Ook de BBC dempt bij het verslag het stadiongeluid, net als in Nederland gebeurt. De Britse omroep neemt de maatregel naar een stroom van klachten over de Fuvuzela. CDA-fractievoorzitter Verhagen wil nog niet onderhandelen over de vorming van een kabinet met de VVD en de PVV. Hij vindt dat de twee partijen er eerst met z'n tweeën uit moeten komen, omdat er grote verschillen zijn, onder meer op financieel-economisch terrein. Informateur Rosentaal heeft vandaag gesprekken met VVD-leider Rutte en PVV-fractievoorzitter Wilders, eerst apart en later gezamenlijk. Bij controle van bijna 100 champignonbedrijven zijn diverse gevallen van fraude en uitbuiting ontdekt. Onder meer de arbeidsinspectie, de Belastingdienst en de Vreemdelingenpolitie legden bij elkaar voor ruim 1,5 miljoen euro aan boetes op. Meer dan een kwart van de gecontroleerde bedrijven had illegale vreemdelingen in dienst. Vooral Polen, die veel minder betaald kregen dan het minimumloon en extra moesten betalen voor zaken als huisvesting en eten. Verder wordt ruim 10% verdacht van belastingontduiking. Criminelen slaan opvallend vaak toe in wijken waar ze vroeger hebben gewoond. Onderzoek blijkt dat criminelen jaren na een verhuizing vaak terugkeren naar hun oude woonomgeving. Er werd vanuit, altijd vanuit gegaan dat criminelen vooral in hun huidige woonomgeving of op willekeurige plaatsen actief zijn. Door te kijken waar criminelen vroeger hebben gewoond, wordt de pakkans groter, zeggen de onderzoekers. De Peruaanse advocaat van Joran van der Sloot stapt op. Hij zegt dat hij door de verdediging van Van der Sloot op zich te nemen veel problemen heeft gehad. Zijn familie en hijzelf zouden zijn bedreigd. Volgens een Peruaans radiostation komt er binnenkort familie van Van der Sloot naar Peru om een nieuwe advocaat te zoeken. Het weerperiode met zon. Temperatuur loopt uiteen van 15 graden in het noordwesten tot een graad of 20 in het zuidoosten. Ook morgen droog en redelijk zonnig. Daarna lichtwisselvallig en iets koeler. Dit was het.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 TFM in 2010 al 20 jaar live. Met, met nu de herhaling van zondag in Kermerland.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 Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland.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 today That's why I keep on running Before I've arrived I can see myself coming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 De, de aanval. Vooralsnog uh, is het spel uh, op dit moment uh, uh, staat stil. Olme Meijer op, uh, op, uh, op zijn eigen helft uh, rond de middellijn uh, richting uh, Dwaaier. Die begint dan uh, aan een run langs de zijlijn op zijn huid gezeten door een Larense verdediger. probeert uh, die bal voor te krijgen. Oranje is nog steeds uh, aan de bal met een uh, Nick Meijer en een Teun uh, de Nooier. En dan gaat hij weer terug naar Olme en dan gaat hij terug op de eigen helft van Bloemendaal. Zowat op de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 ja, van concentratie, aanscherping of van koude oorlog uh, aan vooraf. Uh, de eerste strafkoord uh, besloot Boemendaal tot een uh, variant...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 Uh, nou, dan gaan we weer de procedure overnieuw uh, beginnen uh, De, de Nooie is nog steeds klaar Daar komt die, die bal dan uh, waarschijnlijk aangeschoven, gestopt En het wordt een sleeppoest, uh, het wordt toch een variant uh, De noije stond klaar bij de linkerpaal Maar daar kwam uh, die bal niet En het wordt andermaal een, uh, een strafcorner Waarschijnlijk ook op de voet van een uh, verdediger verladen Nou, Bloemendaal aan de derde corner dan uh, bezig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 I'll stay and search a million files to figure out what's great. Figure out what's great. And you could walk a million roads to find out which the right one, the way back to my heart. And you know that's where you come from. You know that's where you.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 Songs, to find the one that fits us and the one that belongs. two steps, and we run away, one step and two steps, you follow my lead, one step and two steps, one step and two steps, the leads into my heart,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 nou, bijna half vier. We zijn op weg naar de finish van de Grand Prix van Turkije. Daar waren even strijd geleverd werd tussen niemand minder dan Lewis Hamilton en Jensen Button. Maar ik geloof dat inmiddels weer Lewis Hamilton weer, uh, dat uh, weer in zijn voordeel heeft beslecht. Maar het zag er even uh, vervelend uit toen Button uh, ernaast kwam en er voorbij...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 That's a bird that's lost its wings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 Kan ons beter vertellen van hoe die wedstrijd verloopt dan Frits Rek. Het stond 1-0 Frits. Ja het leek allemaal zo voorspoedig te gaan voor de oranje Met die 1-0 voorsprong al begin van de wedstrijd tegen Laren. Maar inmiddels zijn we 4 minuten voor het einde van die eerste helft beland. En de stand is 1 tegen 1. De Koreaan Seo jong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 Op de 23 meter is van uh, Laren. En dat betekent altijd gevaar met De Noyer en uh, Dwaaier uh, daarvoor in. De bal komt uh, richting uh, cirkel. Gaat er iedereen voorbij? Aan de rechterkant uh, met uh, Schuurman. Die uh, bij de cornervlag uh, De Noyer weet te uh, bereiken. Dan gaat Teun uh, richting cirkel. Een slalom, uh, andermaal voorgegeven. En dan zou Dwaaier <laughs> kunnen inslaan. Hij doet het hard, maar andermaal. Uh, ...tikt Akbar met de handschoen de bal over het doel... En is het een opruimactie van de defensie van Laren? Waar Jaap Stokman wel raad mee weet. En die bal richting middenlijn tikt. Maar dat gaat wel ten koste van balbezit. En dan komt Laren spaarzaam de laatste minuten weer naar voren. Via SEO. Die een medespeler probeert te bereiken. Maar het is Olme Meijer die opluchting brengt. Zou niet zoveel moeten goochelen met die bal. Maar gewoon willen paarsen. En dat leidt ook tot balverlies. En allemaal is het Laren dat richting de cirkel.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 Met de, de nooier. buitenom, eh, binnendoor op zijn huid gezeten door een uh, Larense verdediger. En dan uh, via het voetje een vrije slag uh, voor Bloemendaal. Nou, die uh, nemen we nog mee. We zitten inmiddels in de 38ste minuut. Uh, drie minuten extra speeltijd. Toch steeds die bal niet uh, genomen. Aan de linkerkant, uh, via Abby Kessing, of Thomas Boerma. Die, die paart de bal uh, heel diep uh, in de richting...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 <laughs> Jaap, maar we houden het maar dat de ruststand uh, bij uh, Bloemendaal-Laren 1 uh, tegen 1 is. Ja. We're I'll... Wow. She'll take her home With her appetite She'll lay your heart She knows. She loves you Just to please you She's got Betty Davis eyes She'll expose you When she knows you Betty Davis eyes van uh, Kate nee Kim Carnes moet ik erbij zeggen. <coughs> Vandaag werd de grote prijs van Turkije gereden op het circuit van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 Birds of a Feather van Mary Had a Little Band. Birds of a Feather They just might Flock together I guess That's just the Story of you So tell me a little bit about yourself. love together Of a feather They just might Flock together I guess that's just The story of you And me En dat was hem dus. Mary had a little band met uh, Birds of a Feather. Vorig jaar hebben ze meegedaan in het uh, in het Grote Prijs van Nederland verhaal in de Singer Songwriters categorie. En ze hadden toch een eer een ja, geloof, een goede vermelding. Ik dacht dat ze geloof, de publieksprijs prijs hadden gekregen. En ja, en nu hebben ze een EP uitgebracht.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 Tot aan 4 uur hebben we deze van Madonna nog klaarstaan in Celebration.